Een uh, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Goolse Groeven, editie nummer 112. En wij hebben weer een speciale uitzending voor jullie in petto. Uh, 112 alweer? 112 alweer. Ja. Wauw. Ja, dat we dan volhouden, hè, Steven? Ja, ja, dat gaat best goed. Ja. Ik weet wel hoe. <laughs> ja. Snackbart, Oh ja, ja <laughs> Teun is ook weer in de studio. Dankjewel, Teun, voor de... de dus niks. <laughs> en uh, dankjewel Tra voor de baarmjapjes. Ja, dat was weer goed. Uh, we gaan het vanavond hebben over een uh, platenlabel... wat wij alle drie nogal uh, goed vertegenwoordigd in de platenkast hebben staan. Uh, El Paraíso. spreken we het uit als ik het goed heb. Uh, het label is eigenlijk opgericht... voor het uitbrengen van het uh, werk van uh, de band Causa Sui. Uh, de leden van Casa Sui, uh, Janos, Jonas Munk en Jacob Skut, die, uh, die hebben het label opgericht. In 2011 volgens mij, Dirk. Jazeker, 2011. 2011. Hoe lang is dat geleden dan? Ik, kan niet, ik ben niet zo goed in hoofd te rekenen. 14 jaar geleden. Oh, 14 jaar. Ja. Uh, en inmiddels hebben ze echt enorm veel, uh, veel bands uitgebracht op, uh, op hun platenlabel dus waar het eigenlijk begon voor uh, laten we Kauza Soui uitbrengen hebben ze inmiddels echt veel werk uitgebracht uh, ja en ook allemaal van die uh, van die uh, sessiedingetjes hè die uh, jazzy uh, sessie achtige uh, twee muzikantjes daar uh, uit die stad en dan noemen we ons uh, het uh, Chicago Lon ja en ja Londen. Ja, oudens ja, ensemble ja, ja ze maken er iets van en uh, het klinkt eigenlijk uh, altijd uh, op hun eigen manier weer goed. Ja. Dus, uh, oh. en, en dan vergeten die... we helemaal teun aan te komen behalve oh, ja. voor de snacks. Maar uh, <lacht> jij <je, je>, je... <lacht> ja, hebt ook muziek mee toch, de, teun? Oh, is het uh, El Paraiso? had uh, is anders. Nee. <lacht> El Paraiso. Oh, El Paraiso. Ik zeg gewoon, je blijft gewoon El Paraiso zeggen. Nee, dat Want mag je geen snacks hier gebracht, dus... ah, Laat zet, uh, zet je de microfoon even uit, Steven. Kom, ja. laten wij wel verder. <lacht> Ja, hey, nee. dan hebben ze op, op veel van de. Uh, ja, wat je zeggen u? Nou, nee ik vind het wel mooi. Het is eigenlijk gewoon een. een volgens mij hebben ze hele vervelende vrouwen. En is het gewoon een ultiem hobbyproject. Om gewoon zoveel mogelijk van huis te zijn. En <laughs> om muziek te gaan maken. Zo, omdat ze zoveel muziek uitbrengen. Ja. ja, ja dat klopt wel. Ze zijn wel aardig productief. Ja, dat zo per jaar wel. Uh, Albumje of vier, vijf... misschien soms wel zes uitkomt of zo. Maar ja. niet allemaal eigen werk, denk ik. Maar ook wel uh, andere bands. Maar goed, dan ben je er toch ook mee bezig. Dus, uh, oh. Ja, dan is het in ieder geval wel altijd uh, Jacob die het artwork verzorgt. Ja. Die ja. doet al het artwork voor, uh, voor het label. Ja. Uh, en Oké. er komen ook altijd wel positieve reacties op. Ja, ik vind de ene hoestjes mooier dan de andere. Maar... Maar het is heel herkenbaar zijn stijl. Dat ja, wel. zeker. Uh, nou, laten we vlot gaan beginnen. Want we hebben veel muziek te draaien van... Uh, van het label. Doe maar een paar nummers. Een paar. <laughs> nou ja, goed. Nou, er zitten... de, de playlist is niet zo bijzonder lang. Dat klopt. Het ja. is geen lange playlist. Nee, het zijn uh, doorgaans wat langere nummers. Ze zitten ja. doorgaans wel in de psychedelische hoek. Uh, en dan heeft een liedje soms een tijd nodig om je mee op reis te nemen. Uh, ik begin bij Jacob Scott zelf, uh, die solo drie of vier albums. Nee, volgens mij vier albums uitgebracht. En uh, dit is het tweede soloalbum van hem, Amor Fati, wat betekent uh, liefde voor het lot. Hij neemt het namelijk allemaal op een bepaalde manier op, uh, allemaal in één take. En uh, die takes die moeten dan maar goed zijn of hij gooit ze weg. En aan het einde van de rit gaat hij er nog wel met, uh, een productie overheen gooien en gaat hij het mixen. Maar dan is het ook wat het is en dus accepteert hij gewoon dat het de ene keer beter is dan de andere keer. Nou ja, ik uh, moet zeggen, uh, ik, ik word hier wel erg blij van. En het, het raakt ook wel aan de synthesizer-appetizer die we graag als opening van, uh, van ons programma draaien. Dus laten we gaan luisteren naar uh, Earth of No Horizon van Jacob Scott. Ja, wat was het nou ook weer El Paraiso? En El Paraiso, ja. Um, de eerste van vanavond was van Jacob Scott of Jacob Skut Solo. Van ja. zijn solo album Amor Fatih 2014. Juist. Zijn tweede soloplaat. Zijn ik eerste? Nee toch? Nee, dat zei je niet. Nou, dat zei ik niet. Ja, ja. Ja. Je ik ben gewoon helemaal weggedroomd. Daarom gaat het <succ -zagES> eh, Beij zo eh, moeizaam. Earth of no horizon. Juist. Ja. En dan blijven we nog even bij de synthesizers, of niet? Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dan moeten we moeten wel een beetje in onze uh, stramin of in de ho hoe noem je dat? Uh, hebben we een structuur? Of, uh, of doen we dat niet aan? Nee. Uh, we we, we uh, we, we gaan gewoon door uh, synthesizeren met uh, uh, een andere band die op het label zit. En je verwacht het niet, daar zit uh, meneer Jacob Scott uh, weer in. Uh, samen met een zekere Christoffer Owezen. Geen idee wie die gast is. Maar zij maken samen uh, ja, uh, synthwave. Een beetje... Uh, uh, alleen, ja, uh, in origine alleen maar synthesizer muziek. En de uh, laatste plaat waar we een nummer van gaan luisteren, uh, hebben ze ook een drummer erbij gepakt. Dus dan wordt het wel iets meer, uh, ja, ik vind het dan wel meer muziek worden. Anders is het echt maar een beetje ge ge geweef, of hoe moet je dat zeggen? Gezind. Gezind. <laughs> en en, en uh, ja, het is, uh, heeft een aardige uh, 70's, vibe, een beetje krauterig uh, en, en, en, en ook het beetje het gevoel dat je aan het luisteren bent naar een een een een track die bij uh, een film een beetje filmisch zou ik maar zeggen ja ja dus video drones video film ja. zo heet de band zo heet de band ja, video video drones. Drones. had ik nog niet gezegd nee oh van het label um ja ja el <laughs> <Paraiso>. zo. juist teun <laughs> ja. ja dat wordt een lange avond jongens <laughs> um, ja dus uh, nummer twee van vanavond uh, van het album After the Fall uh, van de band Videodrones nummer Scorpio Was de band Videodrones met uh, het nummer uh, Scorpio? Hé, hey, dat was weer Scorpio. Dat was het twee keer een Scorpio. Dat was een tweede ding. Dat was geen Scorpio. Nee? Nou. Oh. Was het te flauw? Ja. Ja. ja. Okay. Jammer, hè? Ja. ja. Maak jij dan een flauwe grap? Dat doe je niet kan uh, ja, komt. Oh, ja. hij zit er op de broeder, <laughs> ik zie het. Ik vond jouw beschrijving van uh, filmies, die vond ik wel goed. Ja, ik kon hier ook wel weer lekker op weg dromen. En die uh, drummen maakt het inderdaad meer tot een bandje dan. Uh, ja, dat het maakt echt uh, een verschil. Want ik heb ook het oudere werk, uh, plaat 2. Dit is plaat 3, waar we net een nummer van gehoord hebben. Maar mm. plaat 2, ja dat, dat, ja, dat is wel. Ja, ik weet niet. Ik krijg echt zo. Uh, beetje een beetje tussenmuziekje van een game die je in de jaren negentig speelt. Ja, ja. zo'n midi-liedje. Midi dat had je dan, hè? Dan, uh, zo midi, ja, ik ga daar doorgaans sound. alsnog wel goed op. Maar, ja. <laughs> maar niet op. Ja, nou, dat is misschien wel een beetje mijn probleem, ja. Ik, uh, Slut. Ja. <laughs> nou, daar heb je hem, Dirk. Daar is een is Het Ja. niet heel lang. Uh, gaan we naar de band Monarch. Uh, de eerste band waar Jacob uh, niet in zit, uh, maar hij heeft wel het artwork natuurlijk weer voor, uh, voor de albumhoes gemaakt. Uh, ontzettend mooi artwork bij deze, uh, Two Isles heet het album. Uh, het is het eerste album, van de band. En het eerste album van de band en dat mochten ze meteen op El Paraiso uitbrengen in 2016. En dat was, ja, uh, in die tijd was dat wel uh, iets bijzonders denk ik dat je meteen op dat label je plaat mocht uitbrengen. Het komt uit uh, uh, San Diego scene, uh, waar ook Earthless, Petir en Sacrimonti vandaan komen. Oh ja, ja, is het allemaal? Uh, ja. Uh, dat zijn vriendjes van. Ja. Oh interessant. Uh, ja, dat, ja, nog uh, Brian Ellis heeft uh, heeft dit opgenomen. De, is dat is ook bekend van Astra en de Brian Ellis groep, die ook weer platen uitbracht op uh, op El Paraiso. Uh, dus uh, korte lijntjes. Uh, laten we gaan luisteren naar het nummer Shady Maiden van uh, Monarch. Dat was uh, de band Monarch, nummer Shady Maiden. Ja, shady Maiden. Yeah. En die, uh, die blijft. Ja, uh, yeah. shady. Wauw. Wow. <laughs> Maiden <made> Voyage. <laughs> Goed, we, we hebben de synthesizers iets verlaten en uh, iets meer de, het gitaarwerk. Ik uh, werd hier wel heel blij van. Helaas hebben ze na dit album in 2016 nog eentje uitgebracht. 2019 ook op El Paraiso. En uh, daarna is het stil geworden bij deze band. Helaas. Huilen, huilen, huilen. Dikke tranen. De volgende band, Dirk. Ja, uh, Futuro Paco. Zeg ik het dan goed? Futuro Paco? Ja, ja. Futuro Paco. <laughs> dan zou je denken, dan komt er iets uh, Italiaans, maar dat is gewoon een Americano. Een zekere Justin Pinkerton uit Oakland. Dat is er weer zo'n. Een, een multi-instrumentalist. Dat zeg ik niet goed, hè? Multi-instrumentalist. Zo. Ja, dat is hem. Zo ja. één. Hij die. Uh, ja, Misschien die moet vindt... je maar gewoon een teken geven de volgende keer. dan ja. ik het wel uit. Moeten we een jingle van maken. Ja. ja. Maar onder zo'n knopje hier. Ja, ja, ja, ja. ja. Of, oh. uh, of gewoon heel goed oefenen. Ja. Op, het, uh, op die tongbreker, voor de spiegel. Ja. Nee, ja, Ga je gewoon elke ja. uitzending voor de uitzending overhoren, denk. Ja, dat ja, is goed, jongen. Doe maar. Ja. Met je spiertje. Ja, maar wat? Nee, maar... Nee. Oh, je, het, spier... oh het, het, het verrekte spiertje van nee. Steven. Nee. Ach, Ja, gauwt. Moeten, we... Moeten we het daarover Ik hebben, Ik ben ja? geblesseerd. Uh, hij is beneden ja. geblesseerd aan ja. zijn uh, spiertje. Ik kan gewoon die schuiven opentrekken hier. En dicht doen ook. nee. Kijk, nou is hij weg. Nee. <laughs> Zie je dat? Oh. Jongens, jongens, er zijn maar 13 nummers vanavond. Nee, eh, maar, maar alsnog... Let's go. Futurpaco, Paco, uh, Dirk. Ja, ja, een multi-instrumentalist. Ja, ja, nou kom ik niet, Let's meer, go. Kom ik niet meer uit mijn snapte lak. Zullen we eerst gaan luisteren en dat je daarna nog even op terugkomt? Stop een kutspiertje. Ja, Oké, okay, komt ie. Fantasma Arancione van Futurpaco. Paco. Was uh, Futuro Paco met het nummer Fantasma Arancione. Dus zou dat staan voor een ranzige fantasie? Fantasma Arancione? Of ben ik degene die dat. Uh, uh, ja. Waarom zit je nou weer te lachen, Beekmans? Ik ben gewoon even naar een spiertje aan het kijken. Dus, uh. <laughs> het spiertje. Ah kom, moeten we gewoon ophouden? Maar die meneer Justin Pinkerton, hè, die dit, dit uh, deze muziek gemaakt heeft, die uh, is wel aardig om te vermelden. Die zit dus ook uh, of heeft gezeten in uh, een misschien wel wat bekendere band, Golden Void. Zegt jullie dat iets? Ja. Ja. Daar heeft hij uh, ingedrumd. Dus uh, daar heeft hij een beetje uh, afgekeken hoe je uh, goede muziek maakt. Ja, de, ik vond. Uh, ja, de... Ik vind dit wel echt ontzettend gaaf. Ja. Ja. Die drums ook. Die uh, die breakbeats zitten er wel goed in. En schijnbaar uh, heeft het wel iets Morricones-achtigs. Maar dat, ik, ik, heb, ik heb niet zo heel veel muziek van Enrico Morricone ja, in, in de, toets, toetsgewijs, uh, Ja, toetsgewijs. Ja. Kan kan ja. Kun jij je daarin vinden, Steven? Ja, ja een beetje wilde, wilde Ja, het is wel te snel voor uh, Morricone. Maar, ja. Omdat het ook filmisch is. En die Morricone deed niks anders dan filmmuziek ja, maken. Klopt. Ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, dan. Uh, Gaan we door naar de volgende track als je het goed vindt, Dirk? Natuurlijk. Ja, uh, uh, belangrijke... ja, daar ben ik wel verheugd over. Het is ons voor het eerst gelukt een weektopper aan te dragen bij de lokale omroep Colen. Het nummer van de week, week, week. Het nummer van de week. week. Uh, en, uh, ja, die wordt dus iedere start van het uur wordt die gedraaid. Sinds afgelopen zaterdagnacht, 12 uur. Tot uh, uh, aanstaande zaterdagnacht, 12 uur. Uh, uh, dat is de nieuwste release van uh, El Paraíso. En dat is uh, de band Kronstad 23. Uh, komen uit Bergen, Noorwegen. En uh, brengen hun tweede plaat uit op uh, El Paraiso. Uh, ja, het, het is een mix tussen krautrock, jazz, afrobeat. Uh, af en toe zweef je er helemaal op weg. En af en toe beukt het er echt goed hard los. Uh, het is wel grappig. Ze beginnen eigenlijk de plaat heel stevig. En uh, eindigt eindigt uh, zachtaardiger. Uh, deze track Helgen is de uh, song of the week. De, de week topper. Uh, die, uh, die is iets wat rustiger van aard uh, Zit ook een beetje in de jazzy hoek Afrobeat komt ook wel een beetje door uh, uh, Ja uh, Laten we gaan luisteren naar uh... Oh ja, eerst hadden ze van de band zelf nog iets over te zeggen Even kijken of dat werkt Beste vrienden Jullie luisteren naar lokale Amrok-Gorle Dit is Erik van Kronstadt 23 Een Noorse baan uit Bergen Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkierte te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Golse Groeven! Ja. Ja, dat was uh, Kroonstad 23. En uh, alvorens hoorde je, voordat het nummer gedraaid werd, de, is hij wat, wat voor... Uh, hij heet Erik, maar Erik is de gitarist, drummer. Even kijken. Weet je dat toevallig? Erik Rumke is uh, de, bassist. Uh, de bassist. Ja, de bassist. Die ons vertelde dat we mochten gaan luisteren naar het nummer Helgen van hun kersverse plaat een Ja, Helgen, Helgen betekent overigens weekend. Aha, oeh. Ja, dan, dan, dan krijgt de plaat ineens een veel fijnere lading, weet je wel <laughs> weekend, jazeker. En ja. dat op maandag al. Hey. Bijna weekend. Nou, dat is een beetje ons verlengde weekend, hè? Als ah, we ja, radio ja. mogen maken. Ik ja, hoop dat klopt. Blij ja. wakker op maandagochtend als wij ons programma hebben s'avonds. Hé, hey, maar lekker die saxofoon, zeker dat outrootje zo. Ja. ja. Lekker bij wegdromen. Goeie. En dan mogen we dus elk uur luisteren deze week. Ja. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi, hè? Ja. Very nice. Hé, hey, Teun. Oh, ja. Heb Ik jij ook muziek oh, meegebracht? Je, ja, dat is hello. ook. Oh, ja. Over uh, leuke projectjes op dit label uh. gesproken. Ja. Cool. Ja, er kwam ooit een bepaald persoon. Uh, Steven. Die kwam... Uh, <laughs> Ik heb nu iets. Ja, en dat doe je wel vaker. En uh, dan blijkt dat toch best wel uh, heel leuk te zijn. Uh, jammer genoeg, niet heel erg opgepikt door de massa. Nee, helaas. Uh, dus we zitten een beetje in een niche van een niche. De band Edina Gardens. En ook weer een zijproject van Kausensoui en iemand van Papier. En Niklas Sørensen, die speelt hier gitaar op. Martin Ruder, gitaar en bas En Jacob Skutt, uh, drums, toetsen en doet uh, bliepjes, bloepjes. Bliepjes bloepjes, de bliepjes bloepjes, nou super, super. Ja, dit. Dit uh, ze hebben de eerste twee die hebben wij ook meteen blind gekocht. Ja, uh, Dat was Edina of doof. Gardens. Ja, doof, doof, doof, doof gekocht. Wel ik zeg, had jij getypt <laughs> uh, en agar, uh, dus Edina Gardens 2022-2023, laatste dispossessed. Um, ja, ik kwam er ook niet in, maar volgens mij uh, ook niet helemaal. Ja. Uh, maar ze hebben dus een live album, hebben ze uh, redelijk snel uitgegeven, ja. in 2022. Uh, daar gaan we nu iets van luisteren, van Live Momentum. Ze blijven opname van een eerste live show. Ja, dit, dit, dit is. Uh, en meteen raak. Super. Ja, maar dit is gewoon zo heerlijk sferisch. De, uh, Ja, Die neem je echt mee in een, uh, in een, in een bepaalde sprookjeswereld. Dat is, ja, ik vind het briljant. Um, van uh, het album Live Momentum is de nummer heet Now Here Nowhere. En het mooie is bij dit soort... Dat, dit vind ik het gave met die live plaat. Hetzelfde als met, uh, met Motorcycle, met de Roadworks. Ja, zij kiezen daar gewoon de vetste dingen. Ja, dus dan toevallig ook meteen hun eerste optreden. Maar zo goed. En als je zoiets live meemaakt... Ja, hier klopt het. Maar hier klopen de imperfecties kloppen dan ook meteen. Dus dan vind ik eigenlijk het leuk. Ja. Net wat minder gestileerd. Ja. ja. Als dit je eerste optreden is en je zit het zo neer... Ja. <lacht> Ja, ja, wie dan? Hm? Wie was dit dan? Edina Gardens. Oh, Edina oh ja, dan moest jij ah, nog afkondigen. Ja. Ah. Uh, no here, nowhere. Edina Gardens, ja. Ja. Hé, hey, en dan hadden we... Uh... Er zit iemand in Edina Gardens, die, die, die, die Niklas Searson, en die zit ook uh, in een andere band. Ja. Pa Papier. Papier. Dat, ja. Is het, het, het, het, het, het, dat is de volgende die we gaan uh, beluisteren. Um, dat is Instrumentale Rock uit Kopenhagen, Denemarken. En zij hebben met name hun eerste platen uitgebracht op El Paraiso. Uh, zitten al een tijdje op Stickman label. In Duitsland. Ja, Stickman Records. Ja. En zij hebben pas een nieuwe plaat uitgebracht. Namelijk uh, Romeinse cijfers zijn dat dan. Een 1 en een x. Dat zou dat het negende album zijn denk je? Ik denk, ja. denk het wel hè? Hey. En dat hebben zij onlangs uh, afgelopen weekend gepresenteerd in, uh, uh, in de, die zaal, heet Music Loppen in ja. Cristiano. En ze, wie was daar als support? Kauze Sui. Dat is to, toevallig, dat is toevallig, dat is toevallig. En ze hadden ook voor de gelegenheid een, een lekker biertje laten maken door Dry and Bitter. Dus je kon uh, papierbier drinken daar. Hey. Dank u wel. <laughs> ja. Dank u wel. Nee, ik denk dat dat lekkerder smaakt als een stukje karton. Want uh, wij hebben toen ook uh, dat bier uh, wat ze voor Kausa Soei hebben. Van ja. de Source. Heb toen, uh, had je een tray van. Ja, een hele tray. Maar dat heeft, die tray heeft het niet lang volgehouden. Hoor. Die was zo leeg. Dat hebben we hier in de studio zitten ja, drinken tijdens zitten het, drinken. het draaien van het nummer van het nieuwe plaat. Ja. Dan staat een nummer van uh, 54 minuten op. Ja, <laughs> en dan heb je wel een trail nodig, wil je zeggen. Maar uh, nee, we gaan het niet uh, over Kauzen Soei hebben, want uh, het gaat over papier. Ja. Papier. Um, maar gaan we luisteren naar. Uh, wel naar een nummer van een van de oudere albums. Van. Uh, album nummer 3, uit 2013. En al die nummers die hebben. Romeinse volgnummers en dan een puntje... en dan weer een volgnummer. Ja. Dus uh, ik weet niet hoe je dit moet zeggen. Dit, dit, dit nummer heet 3. dan... 3.1. of zo. <laughs> ja? ja nou, laten we maar het. luisteren dan naar 3.1 van papier. Ja, dat was Papier met uh, nummer uh, 3.1. Ja. Wauw. Van hun derde album. Uit 2013. Staat ja, die bij... Die uh, wel in mijn kast, merk ik. Bij sommige uitgaven zie ik staan... Empetus uh, uh, Series... Empetus Release. Empetus Series... Ja, in Pity's Series. Vatgeruimd. Uh, ja, ja. <laughs> uh, nee, niet, niet alle uh, uitgaven op uh, El Paraiso die, die krijgen dat label, maar daar is iets mee. Nee, die hebben ze uh, zo duurzaam mogelijk en uh, met hoge kwaliteit proberen te persen. Dus dan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu ook. Uh, een plaat, uh, neem af en toe wel de platen mee in de studio. Uh, de laatste, een van de laatste van Cauza Sui. Uh, die is op uh, oude petflessen gedrukt. Ook bij Oh hey, Green al hier in de buurt? Of, uh... Nee. Dit is gewoon her hergebruikt PVC wat ze dan... Uh... Ja. Ja. Ja, ja. ja, die is uh, bruin, groen. Uh, Van kleur. alles. Ja. Beetje vies altijd, zo'n hergebruikte kleur. Ja, maar goed, als het werkt, dan werkt het. Ja, nee, Dat dus hoeft we... niet, Dirk. Ik ah. ben in de fabriek geweest hier waar ze in, in Asten. Daar is iemand die is daarmee bezig. En die is daar bezig met petkorrels, gerecyclede petkorrels. En hij kan het echt, hij kan het in elke kleur kan hij het tegenwoordig drukken. Ja, ja, maar dan moet hij nog steeds, uh, dan doet hij opnieuw kleurstof toevoegen of zo. Ja. Ah, ja. Maar hij kan hem zelfs helemaal helder krijgen. Of helemaal zwart. En dat is wel echt... Uh, met geen gerecycled, maar dan heeft hij maar heel weinig. gerecycled. Ja, o, uh, ja. Ja. Dan, zal wel te, dan zit er iemand al die kleurtjes uit te zoeken van tevoren. Toverkracht. Ja. Het <laughs> it's magic. <laughs> hey, dan uh, naar de band waar het allemaal mee begon. Oh ja, ik mag ja. ook nog eens een nummertje even uh, doen. Oh ja, Teun, jij ja, mag. Ja. Nou, kazoei. Ze mogen nu ook zelf eens een keer aantreden hier in uh, dit programma als uh, band zijnde. Ehm. Um, sui is dus een Latijnse term die letterlijk oorzaak van zichzelf betekent. Dus uh, ja, het zat er altijd al in bij ze. Dus, en ze moesten wel muziek maken en wij moeten dat dan maar luisteren. Ja. Dus het is gewoon repeterend. En dat mag ook wel. Dus voor mij kan het mogelijk nog 30 jaar doorgaan. zo. Ja. Uh, we hebben net overigens nog... Uh, jij zei, uh, dit is de, we gaan een nummer luisteren van, van de Summer Sessions. Jij zei uh, van het al Parijs, zo. Label zijn dat de eerste running nummers? Ja, de nummer, uitgave 1 tot en met 3, dat zijn inderdaad de, de summer sessions. Ja. Dat zijn, uh, <coughs> terwijl die dus later uitgebracht zijn, het, zijn gewoon, het is de nummering. Want voor mij is papier echt een van de eerste geweest die uitgebracht is in 2011. Kazasubis nee, nee, nee, zelf. En Kazasubis uh, en, en zelf trouwens, ja. Maar. Ja. Uh, um, de Summer Sessions zijn al ouder, maar die zijn later hierop heruitgebracht. Ja, origineel zijn ze uitgebracht op ElectroHash. Nou, ja. Daar hebben we het over gehad, inderdaad. Ja, de ja, eerste, ja. Ik, ik denk dat ze pas later zijn gaan denken van we gaan het zelf uitbrengen. Want dan hebben we dat is in meer 2016 ja. geweest, dus we waren al een tijdje bezig met het label. Ja, ja. ja. Um, ja ik... Uh, uh, we waren nummers natuurlijk aan het uitzoeken voor, voor, voor, voor, voor deze show. En ja, dan wil je natuurlijk iets buiten de gemaande paden en niet alle bekende. En toen dacht ik Summer Sessions, leuk, leuke, leuke, leuke platen zitten daartussen. Ja, en dit nummer, uh, Red Valley, uh, sprak mij aan, want ik had bijna zoiets. Ja, ik weet niet of ze zich misschien inderdaad te goed voor voelen, maar, maar dit is ademde voor mij Blues for the Red Sun van uh, Kajers uit omdat hij nogal uh, ronkt en uh, natuurlijk Kauzer uh, wel iets, iets andere associaties oproept, vaak qua muziek. Vond ik dit wel een, een leuke uh, beetje vreemde eentje erbij, maar uh, ja, wel een fantastisch nummer. Gaan we die bedaan. Was, uh, Kanaan met uh, het nummertje Of Raging Billows Breaking on the Ground van hun plaat, de Odense Sessions uit 2020. Volgens mij is dat hun tweede album. Ja. En daarvoor hebben we nog geluisterd naar Kauza Sui met uh, het nummer Red Valley van Summer Sessions Vol. 3. Ja, we zijn bijna 20 minuten opgestegen hier. Uh, <laughs> ja. ja. <laughs> Ja, jij wou nog iets zeggen over Kanaan, hè? Ja. Ja? Oh, ja, goed. Mag best wel. Oslo, Oslo. Ja, Noorse band. Um, met z'n drietjes. En uh, zij hebben hun eerste drie platen uitgebracht op uh, El Paraíso. Uh, tegenwoordig zitten zij op Jensen of Jansen Records. En daar zijn ze toch wel wat. Uh, stevigere muziek gaan maken, vind ik. Zitten ze ook op dat label met Full Earth? Want dat is in principe een kanaal met twee extra bandleden. Ja, maar volgens mij wordt dat uitgebracht op uh, Stickman. Ah. En niet op, uh, op Janssen. Hm. Dat is een uitstapje, denk ik, labeltechnisch. Juist. Dat zal misschien te maken hebben met... Ja, weet ik veel eigenlijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet. Dus ik ja. uh, denk, denk dat zoiets zo gewoon ontstaat. Je kent iemand en die wil je dan helpen. Hè? En dan brengt hij je plaat uit. Ja, zij schijnen ook wel uh, bouwkundige uh, tests uit te voeren. Zo hebben ze gekeken of het Buitenbeentje bleef staan na een optreden. <lacht> ja, dat klopt. Ja, die hebben daar een keer op getreden. Ja. Ja. En, uh, en wat... Buitenbeentje staat er nog. Ik verbaas me. nog steeds. Met aardig wat mee. volume. Ja. Ik vind het nog steeds jammer dat we daar niet bij waren. Ja joh, maar dat maakt ja. het er niet uit. Dat kan niet uh, anders ja. hebben. Dan hebben we ook nog iets om naartoe te leven als het dan weer wel... Ooit nog een keer gebeurd. ...zou gaan gebeuren. Ja. Hebben we alles al gezien? Dan wordt het een beetje saai, hè? Leren. Ja. En, uh, over uh, nog meer mythische bands gesproken, uh, Teun. Waar we naartoe leven. Ja, uh, uh, Mythic, Sunship. Ja. Ja. Die heb ik. <laughs> <laughs> Waarvoor speelden ze? Drie nummers op zondag WIP? Ja. Uh, ja, ik, ik, uh, Kleine podium. Op het kleine podium. Ja. Ik, uh, ja. ik heb zelden zoiets gaafs gezien. Ja, dat nou. was toch die band die van elk nummer een stukje pakte, dan aan elkaar. Hè? Ja, ja. Dat was echt... je hebt een... ze daarop gevraagd ge toen: van welke, welke nummers hebben jullie nou eigenlijk no, gespeeld? Ja, ja we spelen van alles niet. <laughs> <laughs> gewoon, dat is één grote jam. Ja, maar oh. wat een ontzettend plezier. En ik zei net ook al tegen jullie: ze hebben dus, uh, nou, ze spelen even niet meer. Of, of ze nog bestaan, geen idee. Maar ze <laughs> hebben echt stil. Ze ja. hebben een Instagram-pagina en die heet Mythic Funship. Ja, en dat vind ik wel heel erg leuk. En waar ze alleen maar onzin hebben gepost. Ja, het zijn vier uh, neuderige denen um, die echt alleen maar van jammen en krautrokken, jazzachtige ja, melodieën houden. En, en, ja, het is, op het podium is dit echt een gigantisch feest. Um, meerdere platen gemaakt. Um, ik vind deze vind ik persoonlijk de leukste. Omdat dit is gewoon vier nummers is dus gewoon echt gigantisch knallen. En het, uh, ...en het beukt en het gaat door en het is gewoon een soort trein die over je heen walst. Heeft jazz ooit harder geklonken? Uh, ik denk het niet. Nee. Dus, uh, maar we gaan dus nu luisteren naar uh, Cosmic Rupture. Ja, dat is uh, een, een nummer van uh, uh, het album Upheaval uit 2018... Het is een kortste nummer, moest ik even pakken. <laughs> want anders hadden Zo we het niet gehaald. Moest dat? Ja, want de rest is allemaal twaalf minuten of oh, meer. Dus, wat uh, makkelijke kunt jongen. Maar, uh, maar ja, ik zou zeggen, uh, geniet maar eens even van uh, deze uitspatting. Ah, dat krijg je ervan, hè? Keihard opstijgen en ineens waren ze klaar. Nee, nee, te lang ouwe hoeren. Keihard ja, opstijgen, zegt hij Nee, je moet wel landen dan, hè? Uh, ja, wij hebben net geluisterd naar Mythic Sunship met het nummer Upheaval. Zeg ik dat goed, of was het album op? The Cosmic Rupture, dat was het, hè? Hm? Sorry, van het album Upheaval. Ligt voor mijn neus, kan ik gewoon eigenlijk van de album oplezen. Ja. jongen, wat ben ik toch een pannenkoeken, een kosmische pannenkoek ben ik. Mm. <laughs> nou van kosmische pannenkoek naar kosmische psychedelica. Maar de volgende band, Landing uit uh, Connecticut, Connecticut, US. Uh, uh, Noi dinosaur junior in een blender en dan uh, krijg je deze band, schijnbaar. Uh, gevormd om Aaron en Adrian Snow heen. Uh, dat heette daarvoor May Landing. Zeer productieve band. 19 albums, 53 ep's en singles en 6 compilaties uitgebracht. Ik weet niet of jullie de naam van de band iets zijn, maar voor mij was hij nieuw. Uh, was wel Ik ken ze ook een, niet. Uh... Meteen een leuke ontdekking. Ja. Uh, uh, hier het album Bell, Bells in New Towns uit 2018. Het nummer Not van Landing. Landing. Zijn we geland? Oh. Landing. Ik ben opgestegen. Dus oh, ik, uh... dat is een beetje, een, hoe noem je dat? Een uh, contradictio in terminis. Yeah. Ja, ja, ja. Maar wat, we hebben dus geluisterd naar Landing en dan het nummer Not Album ja. Bells in New Towns uit 2018. Ik denk dat ik 18. hier meer van moet gaan luisteren. Ja, ik vond het dus interessant, want uh, ja, de, de naam doet iets anders. Landing, terwijl je gaat opstijgen, Ja, ja. ja. Keihard space rocker. rocken de rock rock. Ja. Niet? Maar Misschien is landing, als in het Engelse woord, landing voor overloop. Dus dat is over... Oké. Ja, dat okay. uh, wordt het helemaal ingewikkeld, jongens. Multi-interpretabel. Hey. Ja. Snel door naar de volgende, Wat? want we hebben meer muziek dan tijd. Oh, moet niet te veel lullen. Nou, dan ja. kunnen we gewoon meteen gaan luisteren. Ja, goed. Naar uh, London Odense Ensemble. Van het album JD Sessions, volume 2: het nummer Flot Bio. Dat was het uh, London Odense Ensemble. Met nummer Flotbio. Uh, heel kort. Dat is dus een band. Samengesteld uit uh, twee leden van Causa uh, Sui. Jacob, Jacob Skut en Jonas Moenk, mm -hmm. En twee Engelse jazz uh, figuren. Verdorie. Dan moet ik daar die namen uit die labtext gaan lopen filteren. Uh, waarom Daar <laughs> heb ik daar weer onhandig Tamar gedaan? Osborne. Ja, El McSween. Ja, die twee. En dan heb je ja, ja. Jacob ja. Skut. En, en, en, en Jonas Moenk, dat waren ze. Ja, en Martin ja, Reude. Ja. Wie? Martin Reude, ook van A.K. Ook al? Ja, er ja. zijn, het, dan zijn het Drie. er vijf. Ja, ja vijf tot ook. Klopt. U twijfel, niet, ja. klopt u niet. Oh, jammer, jammer, jammer. Maar het is dus uh, wat Deense en wat Engelse jazz-psychedelische muzikanten uh, bij elkaar. En die hebben twee platen gemaakt volgens mij. We hebben twee platen gemaakt. Twee keer zo'n session gedaan. En daar moeten we het voorlopig even mee doen, denk ik. Ja, dat klinkt wel echt heel erg lekker. Jij vond het atypisch voor mij, hè? Ja. Ja. Omdat er niet keiharde distortion in zit en geen geschreeuw. Ja. Mag toch ook wel eens keer rustig. Een beetje vredigs. Ja. Ik ken het helemaal toch wel van tenetjes die. Nou, laat maar dan. Show jongen. <laughs> hey. hey, gaan we eruit met het laatste nummer alweer. En dan sluiten we deze El Paraiso special af. En dan wensen wij de luisteraars van de lokale Omroep Gohlen de rest van de week nog heel veel plezier met de weektopper. Ja, de mevrouw Van Helgen, Helgen van Kronstadt 23. En dan hadden ze vanuit Kronstadt 23 zo netjes ons in het Nederlands toegesproken. Dus leek het mij wel netjes om in het Noors af te sluiten. Kan je ons ook in het Noors bedanken dan? Of, uh? Tak Liter. Ah. Bedankt luisteraar. Tak Kronstad dus Bedankt Kronstad 23. Tak El Paraiso. Spreekt voor zich. Gunat. Wel trusten. Of je. O. Poyen Sun om To Ukir. Tot over twee weken. Ik zeg uh, wel trusten. En geniet van uh, deze trek van Kronstadt 23 Shellefred. Ik zeg wel trusten. Wel trusten.